Bartemalgmoed met het NOS-journaal. De 27 EU-lidstaten zijn het nog niet eens over de lijst van niet-Europese landen waarvan inwoners vanaf 1 juli weer welkom zijn. Gisteren werden onderhandelingen hierover afgebroken. Vooral de zuidelijke landen zouden verder willen gaan in de heropening van de grenzen in de hoop toeristen te trekken. Er zouden nu 20 landen op de lijst staan, waaronder Canada, Australië en Japan, maar niet de VS en Rusland. Ambassadeurs overleggen nu eerst opnieuw met hun regering over de landen op de lijst. Daarna wordt er weer in de EU over onderhandeld. Opnieuw is er een staking bij Tata Steel in IJmuiden. Havenmedewerkers leggen de hele nacht het werk neer... waardoor schepen niet worden geladen en gelost. Personeel ligt al langer overhoop met de directie van het staalbedrijf. Vooral vanwege een geplande reorganisatie... waardoor in Europa duizenden banen verdwijnen. Vakbond FNV zegt dat er dit weekend meer acties volgen. De politie in Helmond heeft afgelopen avond twee mensen opgepakt die met een mes op zak rondliepen. De politie mag tijdelijk preventief fouilleren in de stad, omdat de burgemeester bang is voor nieuwe rellen. Op sociale media zou daar een oproep voor zijn rondgegaan. Dinsdag misdroegen tientallen jongeren in Helmond zich. Ze gooiden met stenen en staken vuurwerk af. De onrust daar zou te maken hebben met gehad met een illegale bokswedstrijd. Donderdagavond dreigden er rellen in Eindhoven. Daar werden 21 mensen opgepakt. In de van Brabant en Zuid-Holland was gisteravond wateroverlast door noodweer. Zo liepen straten onder in Dordrecht, Zwijndrecht en Rijen. In de ziekenhuis in Tilburg stond het water op de begaande grond en in de kelder. Maar de zorg kwam niet in gevaar. Tussen Gilserijen en Tilburg reden een groot deel van de avond geen treinen door een omgevallen boom.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 We'll <laughs> in this space. One. Sense, sight, fluid, flight, earth, art, map, woman, sense, sight, fluid, flight, earth, art, map, The sense, the sight.